In Spanje, waarvoor het reisadvies om middernacht wordt aangescherpt naar Oranje... zitten nog zo'n 5300 Nederlandse klanten van TUI en Corendon. Die bieden de toeristen aan om hun vakantie af te maken of een eerdere vlucht terug te nemen. Het aantal Spaanse coronagevallen loopt flink op. Iedereen die na middernacht terugkomt uit het land wordt geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan. Drie van de vier mannen die vast zaten vanwege de dood van Bas van Wijk in Amsterdam zijn vrijgelaten. Er is niet genoeg bewijs dat ze betrokken zijn bij het schietincident op een strandje in de stad. Volgens de advocaat van een van de vrijgelaten mannen was het een eenmansactie van de hoofdverdachte die nog wel vast zit. Hij heeft ook bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten.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 En de Amerikaanse president Trump is officieel door de Republikeinen genomineerd als hun kandidaat voor de verkiezingen in november. De 336 afgevaardigden op de partijconventie in North carolina hebben hem zoals verwacht aangewezen. Donderdag aanvaardt Trump de nominatie officieel, maar vandaag al zei hij dat zijn concurrent Biden alleen kan winnen als de democraten de verkiezingen vervalsen.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 op terug bij Peaceful Radio Show 1400... ...hier op ZFM. Um, ja, kon ik het in het eerste uur... ...de nieuwe wereldmuziekalbums nog redelijk uitspreken... ...maar nu laat ik het echt afweken, afweten. Het eerste album komt van... ...ik denk dat je het uitspreekt als Toekie. Uh, dat is de artiest. Um, en uh, verder wacht ik me eraan en de, niet aan. En de andere artiesten van... Het album het tweede album is SB of SB. Uh, het is allemaal wel. Het zijn in ieder geval twee albums van het label Ark Music. En ik heb de links van deze albums dan ook uh, in ieder geval bij het eerste album erbij gezet. En bij het tweede album heeft SB Music ook een Engels uh, label of uh, Engels al uh, websiteje. Uh, heb ik er ook bij gezet van de artiest zelf. Goed, um, nog wat pianomuziek van Jay Frost. En dan hebben we even kijken. Um, Eduard de Lange natuurlijk met Songs from the Heart. François Couture uit Canada, Fiona Joy ook op piano. En we hebben dan nog vrije muziek van James Asher en Arthur Hall. We sluiten af met een uh, lange track. Sunrise heet het album van Woest. Woest, love, walk. Zoiets. Goed. Peacefulradio.info Ik wens je veel luisterplezier. <middels> I'm pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. you yeah.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 Where is